Een web van intrige's, daar zit commissaris van in, in verstrikt. Hier is de negende aflevering van Voorlopig Vrij. Ah ja, eh, nog iets van in. Uh, het is mij ter oor gekomen dat gij de laatste tijd nogal geïnteresseerd zet... in het doen en laten van mijn goede kennis Adriaan Vernimmen. Goed dag erover begin, commissaris. In dat verband had ik u graag eens een en ander gevraagd als het is pas geeft. Hè. Ik uh, probeer namelijk zo'n beetje een karakterstudie te doen. Hoe uit... haalt het in uw hoofd van in? Hou er al mee op. De zaak Katty Vernemen is geclasseerd, Om de eenvoudige reden dat er geen zaak is. De dag dat haar vader klacht tegen u komt indienen, hè, is niet ver af meer. Let op mijn woorden van in en reken dan vooral niet op mij. Ik heb meneer net aan de lijn gehad. Ja. Hij is een beetje opgehouden. Uh, hij vraagt of de heren nog zo'n half uurtje kunnen wachten. Zal ik ondertussen koffie brengen? Koffie met of zonder iets? Excuseer. <laughs> Het is goed, kind. Uh, doe maar gewoon koffie. Hè. En voor meneer ook, ja? Ja, graag. Oké, okay, ben direct terug. Dus als ik goed kan volgen, commissaris... weten we eigenlijk niet goed wat we hier komen doen. Ja. Oh, toch wel. We komen bij een ex-drugsdealer... die sinds een paar weken vrij is, hè? Om eens rond te neuzen of hij soms zo stom is... om namaak te importeren op grote schaal. En er is iemand uit hogere kringen bij betrokken... maar van de Kee mogen we niet weten wie. En hoe is de Kee getipt? Vermeier, jij bent echt nog groen achter uw woorden, hè? Meneer de Kee wordt niet getipt. Meneer de Kee ligt naar boven en stamt naar beneden... en wij zijn daar het slachtoffer van. Dat noemen ze politiek, brave jongen. Politiek? Mij niet gezien. Nou, je bent veel te goed voor deze wereld, gij. Dat is wel een lelijk gebouw, hè. Typisch Flanders Valley van het een of tander. ander. We waren beter met de bouwpolitie gekomen. Volgens mij is dat hier volledig in strijd met elk mogelijk gewestplan. Ja, ik zit me al heel de tijd af te vragen wat dat betekent. Dimly. Staat dat niet in het dossier? Maar in welk dossier, voor mij ik zit alleen maar met kativernimmen in mijn hoofd. Waarom laat ze verdomme niks meer van zich horen? Ik vrees dat we haar definitief zullen moeten vergeten, commissaris. Ja, je zijn niet de enige, en dat staat me niks aan. Je hebt de antecedenten van François de Meulemeester nog eens bekeken. Ah, Veroordeeld voor heling, voor straatvandalisme, voor slagen en verwondingen, ja, een kleine waslijst. Ja, maar dus nooit voor verkrachting. En ook nooit iets met drugs te maken gehad. Nee, nooit. Nou, wat heeft hij dan in Bangkok gedaan? Ja, voor zover we het kunnen nagaan, dan één stuk door geweest. We moeten achter papa vernemen aan, daar ben ik 100 zeker van. De kofficeer. Dank u, dank u wel, liefraag. Graag gedaan. Ja, dat mens slacht ons gewoon uit, even mij. Dat kan niet missen, die ons hier nu zitten. Twee zogezegde technici van de politie... ...die er zogezegde beveiliging komen controleren. In het kader van het grote regionale misdaadpreventieplan... ...van onze grote hoofdcommissaris Albert de Key. Sorry, commissaris, mag ik de melk even alsjeblieft? Sorry, sorry, commissaris. Nee, dat die koffie is. In godsnaam, Gert, je ge moet naar Dimley. Als je doet wat we afgesproken hebben, dan is er geen enkel probleem. Geloof me nu toch? Ik kan, kan het niet opbrengen, Eva. Ik kan het niet Gert, er is geen speld tussen onze boekhouding te krijgen. Er is, er is geen halve nagel in ons magazijn die niet gezien mag worden. Dat is precies zoals twee jaar geleden. Nee, nee geen politie niet meer voor mij. Ze... Oh, hij ziet mij hier staan. Ik had een biber op mijn lijf. Die idee alleen al dat ze... dat ze me terug meenemen voor een verhoor in. Gij jij weet niet half wat ik meegemaakt heb in die gevangenis. Gert, hou daarover op. Jij weet niet half wat ik heb meegemaakt, oké? Okay? Schatje, alstublieft. Ik weet dat het niet gemakkelijk geweest is voor u, maar... Waar wil je nu naartoe? Naar voor denk je? maar Is het zo vol genoeg, ja? Reginald, je moet je dringend wat beter gaan verzorgen. God... Gij het laatste tijd uitziet, zeg. En zeggen dat je vroeger de sportiesten van heel de klas waard? Of, je moet je handen eens zien trillen. Hm? Ik loop gegarandeerd nog altijd sneller dan gij, Cedric, zijn maar niet bang. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Maar goed. Dus het onderzoek naar Cisse Kravat is vastgelopen. Hm? Nee, nee, nee. Stilgelegd. Er komt geen aanklacht. Daar heeft Adriaan zelf voor gezorgd. Prima. Dat is heel goed van hem. Bon, en nu? Wat Koenen betreft... Reginald, laat dat verder maar aan mij over, oké? Okay? Ik zorg er wel voor dat hij buiten schot blijft, maak u maar geen zorgen. Maar goed, morso niet op mijn tapijt met die vieze sigaren, alstublieft. En uh, hier is onze centrale opslagplaats. Ah, ja. Och, onze receptionist heeft u precies wel een veel te klein overal geleend, commissaris. Ja. <laughs> Momentje, ik zal u even helpen, hè. Ah. Voilà, dat zit al wat beter, zeker? Bedankt. Nu kan ik tenminste ademen. Ach, oh, ik vind het wel waar raar dat u geen aangepaste werklieden krijgt... als u dit soort job moet doen. Al is dat dat u eens even op een ladder moet en er ligt stof op of zo. Ja, misdaadpreventie is maar een U voor ons, mevrouw de Kokkeren. We hadden ons normaal met andere dingen bezig. Ah, zoals? Oh, uh, van alles. Uh, mijn collega, bijvoorbeeld. Ik doe normaal parkeerboetes en zo uh, en bureauwerk af en toe. Hm. Ja, en ik ben eigenlijk aan het uitbollen. Op uw leeftijd? Oh, oh, oh, oh. Zeg maar dat iemand anders wij commissaris. Maar enfin, kijk, zoals u dus kan zien... ...hangen er hier uh, overal videocamera's. Ah, ja. Ja. Dus uh, alles wat hier staat wordt uiteraard geregistreerd. Uh, hier komt niks binnen zonder dat het gescand wordt en omgeheert. Nee, en uiteraard is alles in uw boekhouding terug te vinden. En natuurlijk. Wij houden alles bij tot op de comma. Oh. Kijk, u moet weten dat ik op dat punt niet getroffen heb met Gert... Oh, nee? Het is niet alleen maniakaal wat papierwerk van Dimly betreft, maar zelfs bij ons thuis. Kijk, er mag niks verschoven worden zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Ja. Jammer dat meneer de Kokker zich niet op tijd kon vrijmaken. Ja, ja, die spoedvergadering is wat uitgelopen en hij zit nu vast in het verkeer. Ja, waar was die vergadering dan? In Gent, in, in de Holiday. Ah ja, Gent, ja. Zo, voilà heren, we zijn rond. Dus uh, als ik het goed begrepen heb... ...mag ik dus één uh, deze dagen een lijst met aanbevelingen verwachten? Uh, ja, ja, ja. Oma, het zal een heel korte lijst zijn. Wees u maar niet ongerust. Tja, mijn oma zaliger had ook zo'n beeldje in huis. Allemaal made in Taiwan, zeker? U bedoelt het Buddha-beeld? Ja. Uh, ja, kijk, het meeste wat u hier ziet is inderdaad made in Taiwan, commissaris. Ja, yeah, bekijkt u het maar rustig. Uh. Oh. Dank u. Ja, ik wil gewoon eens zien hoe goed het afgewerkt is... Nee, niet hoor. Uh, het is, uh, het is hol van binnen. Uh, meneer zit in zijn vrije tijd op de academie. Ja. Ja. En die uh, rota die oh. komen ook uit Taiwan? Uh, nee, nee, nee. Die komen voornamelijk uit Indonesië. Via Bangkok? Via Bangkok? Nee, nee, nee. Gewoon rechtstreeks. Maar ja, niet. ja, ja, ja. Ja. Mm. ja, u hebt hier een heel mooi handeltje, vind ik. wordt dat soort beeldjes eigenlijk nog veel gekocht. Uh, dat soort prularia, bedoelt u waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, u mag het gerust weten hoor. Uh, die beeldjes hebben we ooit per kilo ingekocht. Om ze door te verkopen met een winst van 500%. Ja? Ja? Maar die gouden dagen voor dat soort spullen die zijn definitief voorbij. We, we geraken ze zelfs aan de straatstenen niet meer kwijt. Ja. Ja, maar en zeggen dat we in het begin nog de helft van ons zakencijfer maakten met de import van wierhoekstokjes. Nou, ja? ja, pingpongballetjes heeft u ook nog verdeeld. Hè, is niet? Ja, pingpong pingpongballen. Uh, oh, die vergissing van de douanejaar of twee geleden. Ja, ja. ja. <laughs> je bent blijkbaar op de hoogte. Uh, geef maar hier, inspecteur. Ik zal het wel terugzetten. Uh, sorry, mag ik dat ook eens bekijken? Hey, uh, let toch op, jongen. dat zult je uit uw eigen zak mogen betalen, hè. Uh, het geeft niet door, commissaris. Er staan er hier meer dan genoeg. Maar u uh, hebt niet met wijgenogen kunnen zien hmm. dat er niks in verstopt zit, hè. Nee. En dat geef ik antiek is.